De ledenvergadering stemde in met een motie om het bestuur te royeren. Volgens de nieuwe leiding moet duidelijk worden... dat de club Young Boys zich distancieert van illegale praktijken. Het weer buien, lokaal met veel neerslag, maar ook wat zon. Het is 13 graden en aan zee staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen regenachtig, maar wel iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor wouden 5 kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3. En op de A73 richting Nijmegen. Tussen Knoop het Neerbos en Knoop Ewijk e 3 kilometer. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A50. De Gebroeders Levenhart van Astrid Lindgen. Een klassiek tijdloos kinderboek bekroond met de zilveren Griffel.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de AFRO. Hans Smit. Met dit uur drie gasten aan tafel. Hans en Hartog-Jager heeft een drietal tentoonstellingen waar hij het over gaat hebben. En ook nog even over je eigen tentoonstelling. Want vorige week is in de fundatie in Zwolle iets opengegaan wat jij hebt samengesteld. Ja, Meer Licht heet ja. hij. Uh, over het sublieme in de hedendaagse kunst. Spanning, uh, schoonheid en gevaar gecombineerd. Spanning en sensatie ja, op de maar... radio. <laughs> <Ja>. <laughs> ook uit tafel uh, over spanning gesproken. René Appel, uh, de, ja, ik, ik, ik noem me, altijd de, de godfather van de psychologische thriller... Volgens mij is dat ook wel een mooie, mooie kenschets. Uh, uh, ik ken... heb die naam niet zelf bedacht. Nee, weet ik ook. Dat hoeft ook helemaal niet. We doen een andere wel voor je. Uh, uh, zijn nieuwste boek heet uh, Goede Vrienden. Dat uh, ligt hier op tafel. Met een uh, mooie azuurblauwe hemel en een, uh, ja, de rand van een boot en een vrouwenlichaam. Nou ja, uh, kijk maar in de winkel. Dan weet je hoe het eruit ziet. En uh, verder aan tafel Renate Dorrestijn, Want die heeft ook al een nieuw boek. Dat heet De Stiefmoeder. Um, en dat is roze. En dat is roze. Wacht even hoor. Ja, dat, nou, roze is, noem je dat roze? Ja, de, de, de, de flapdingen uh, zijn roze. Maar het voor, de voorkant is toch niet roze? Zo'n vader met een kind op het... O, op, of is het een moeder? Vader met kind op de schouders. Kind op de schouders, ja, want ja. Die, die, horen twee, die twee horen bij elkaar. En de stiefmoeder die staat dan eigenlijk op de achterflap, zou je zeggen. Vandaar dat de achterflap leeg is, ja. ja, ja. Verder hebben wij in dit uur de virtuele vitrine van Piet Hein-Eek. En uh, nu eerst even muziek. Ja, even muziek, gewoon muziek. Muziekkenner en huisdichter van de wereld draait door Nico Dijkshoorn die, die noemt hun cd een uitstekend debuut. Deze week zijn ze uitgeroepen tot uh, Serious Talent bij Radio 3 fm Nou, dat is ook altijd uh, niet niks. En vandaag laat de band bij ons horen waarom ze als zeer veelbelovend worden gezien. Het kan ook heel gevaarlijk zijn, dan ben je eeuwig veelbelovend. Hier is Housers. I wish I could live in a book. I wish I could be a letter. You would say my name. And don't care if you make me wonder, as long as you will say my name, as long as it will take in your hands to fail. Stay With Me van uh, Houses met de Ella van der Wouden zanggitaar... Tobias Ponsioen, drums, Gijs Loods, bas, Jeroen Roelofsen... Piano, Manuel van der Berg, gitaar en zang. En uh, ja, dat was leuk. Ik kwam ergens tegen. Want inmiddels is uh, Ella, de zangeres, even aan tafel komen zitten. Uh, uh, ik las ergens iets. Misschien is er wel een citaat van jullie. Uh, Houses maakt alternatieve indie pop... niet de Britse kekgequaveerde all Bluff versie. Maar eerder de alternatieve Noord-Amerikaanse variant. Is dat, is dat een tekst van jullie? Of is die... uh, het is, we, we hebben onze biografie door Flip van der Ende laten schrijven. Um, ja, muziekkenner. Uh, ja, uh, en dan krijg je dit soort uh, teksten. Yeah. <laughs> zeg, overigens, uh, jullie worden ook, in, worden ook in Zwitserland op de radio gedraaid, begrijp je? Ja. Want, ik, uh, want jij hebt iets met Zwitserland. Ja, hoor. ik ben zelf opgegroeid in Zwitserland tot mijn achttiende. En toen ben ik naar Nederland gekomen en... Uh, ik probeer om uh, daar ook nog mensen te laten weten waar we mee bezig zijn. Mm -hmm. En het werd goed opgepikt. We zijn uh, in ieder geval nu op een playlist gekomen. Ja, is op Radio het... 1 ook. Dus dat is Radio heel 1? Fijn. Zwitserse ja. Radio 1? Ja. Oké. Okay, ja, ja wel de en... Franstalige dan. De Franstalige Radio 1. <laughs> Radio, 1. Radio 1. Of 1. La <laughs> Ja, Oh ja, op die manier. <laughs> ja. En, en uh, is, is, is er ook een Swiss element in de, in de muziek? Kun je dat benoemen? of? Uh, nou, we doen uh, niet aan jodden, in ieder geval. <laughs> nee, ik, het, is, het is moeilijk te zeggen. Ik denk, ik denk het wel en ik denk het niet. Het is uh, op dezelfde manier dat er gewoon een uh, groot aandeel aan de muziek... Uh, aan Nederlandse muziek is, om dat te Ik ben gewoon daar opgegroeid. Ja. Uh, verder heb ik niet heel veel met Zwitserse muziek. Nee. En... Um, dus het is moeilijk te zeggen. Ik, nee, ik dacht niet misschien dat, dat, het, het, dat, dat, dat of dat, dat die hele ja. klok, klokken... Dan waren we wel met een hele grote koelbel <lacht> gekomen. Ja, dat is zo. Dat is een charmant accent heb jij overigens nog. Dat is heel mooi, oh, vind ik. Oh, daar ben je niet blij mee. Nou, ik, uh, ik, ben het, uh, ja. ik vind het moeilijk. Uh, ik hoor het zelf natuurlijk niet zo goed. Nee. <lacht> nou, wij horen het wel, hoor. waarom van waar de naam Houses? Uh, nou, zoals elke band... Je moet wat? Die, uh, die, die, die je moet gewoon een naam hebben... We waren op zoek naar één woord. We vonden het gewoon fijn om één woord te hebben die heel duidelijk is. Ja. En uh, ik had een liedje geschreven. Houses are blind. In aanleiding van een tekst van de Dylan Thomas. De dichter. En, nee. um, uh, ja. Tobias zag het liedje. Staan we waar we gewoon op zoek naar naam en dat stond voor ons neus de hele tijd. En houses, ja, dat klonk heel fijn en het klonk. We konden op dat moment nog helemaal gaan invullen. Het is, is het niet per se heeft niet heel veel connotaties. Je kan het zelf gaan invullen. Ja, ja. En, uh, ja. We vonden het gewoon een fijne, ronde naam. Ja. Zijn, jullie hebben al in het voorprogramma van Celazoe onder andere gestaan. Ja. Uh, dus, dus er is belangstelling voor jullie. Ja, 3 FM natuurlijk. Het feit dat, dat die, uh, jullie op die lijst zitten, is ook heel belangrijk. Ja, het is gewoon uh, tot nu toe ontzettend fijn hoe, we, hoe, hoe het allemaal gegaan is. Uh, ja. We, hebben ja, we hebben afgelopen jaar heel veel gespeeld... in aanleiding met die EP die we afgelopen jaar hebben uitgebracht. Mm -hmm. End of Story. Yeah. En nu hebben we sinds een paar weken ons eerste album uitgebracht... Ja ze dus moeten nog gaan kijken hoe dat, ja. dat gaat doen. Dat vind ik heel subtiel hoe je dat dan toch zo weet te draaien. Dat je toch op de, de, de, de, de lijfelijk aanwezige dingen die te koop zijn weet, weet te draaien. Het gesprek. Heel goed. Het is overigens wel meteen het einde van het gesprek. Want als we zo gaan beginnen... Dan, nee hoor, we zijn door de tijd heen. Uh, uh, vanaf eind oktober doen jullie een clubtour. Hè? Langs onder andere Rotterdam en Groningen. Ja. ja. En Utrecht. En, en Utrecht ook nog. <laughs> en de informatie en meer speeldata die zijn te vinden op de officiële site www. Uh, HousesHouses.nl, want Houses was waarschijnlijk al bezet. Ja, nee, het is een onmogelijke naam natuurlijk. We zijn niet te Google in ieder geval. <laughs> nee, maar HousesHouses, houses, nou ja, dat, dat onthoudt u wel. HousesHouses.nl. Ja. Goed, dankjewel. Ella. En, en straks nog een nummer graag. Dankjewel. Oké. Okay. Uh, u luistert naar open bij de AVRO op uh, Radio 1. Het uh, leven is gemoedelijk, niet het leven in het algemeen. Het leven is gemoedelijk, een beetje saai zelfs... voor de acht vrienden uit René Appels uh, nieuwe thriller... tot overspel, moord en een overval... het routineuze leven van de acht drama uh, dramatisch verandert. Zijn ze wel echt zulke goede vrienden als uh, de titel doet vermoeden? Het is ook de titel van, uh, van het boek. Dus, uh, ben je zelf een goede vriend eigenlijk? Een trouwe vriend? Ik ben wel een trouwe vriend, ja. ja. Voor, uh, ik heb niet veel vrienden, zeg ik er meteen bij. Mm -hmm. Ik zit niet in zo'n grote kluwen van allemaal mensen die voortdurend bij elkaar op bezoek gaan, bij elkaar eten enzovoort. Maar de paar goede vrienden die ik heb, zijn ook ja. zeer goede vrienden. Ja. ja. Zit je ook op Facebook of niet? Ik zit niet op Facebook. Nee. nee. nee. nee. nee. Daar ben je ook geen goede vriend, hoor als je op Facebook nee. zit. Nee, nee, bent. precies. Ik, ik bedoel ik helemaal niet dat type vrienden. Nee. nee. Echt voor, voor mensen met, met, met, zoals deze mensen die regelmatig met elkaar regelmatig eten en zo. En eh, met elkaar met vakantie gaan en ja. eten. En de mannen die met elkaar voetbal kijken en gaan wielrennen. En de vrouwen die dan, ja, het is, sorry, het is een beetje een cliché... maar die toch samen de stad ingaan. Ja. Uh, of een, met z'n vieren een dagje Amsterdam gaan doen. Uh, ja, zoiets. Ja. Bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest. Nou, niet direct een feest. Dat zit er niet bij. Ze zijn nee, nee. allemaal getrouwd. Ze ze zijn allemaal getrouwd. Ja, ja, ja. Alleen dat gaat niet allemaal zo geweldig goed met die huwelijken. Ja, overigens, hoe staat dat verder aan tafel, b uh, Renata Dorstein, Ben jij een, een goede vriendin in de zin van groot netwerk en dergelijke en uh, etentjes en. en... Ik, ik ben ook niet op Facebook. <laughs> En uh, ja, ik ben net als René misschien... heeft het ook wel met ons werk te maken. Ik heb ook niet zo'n uh, hoeveelheden mensen uh -huh. om me heen. Nee. Ik hoop een trouwe vriendin te zijn voor degene voor, die mij naast staan. Voor de paar die ja. echt, uh, echt belangrijk zijn. Ja. ja, En Hans, is daar toch jager? Ja, ik ben sinds een paar maanden op Facebook gegaan. Moet ik het een beetje beschroomd nu bijna zeggen? Ja, ik ook. Ik zijn zelfs vrienden, Hans. Ja. <laughs> en ik merk dat ik het eigenlijk wel leuk vind. Ik zet er vooral <laughs> dingen over beeldende kunst op. Ja. Daar krijg ik aardige reacties op. Ja. En zo gaat het inhoudelijk nog een beetje heen en weer. En dat is prettig. Over mijn privéleven inderdaad zet ik er daar niks op, Want dat is een hele andere wereld. Vrienden, precies, en daaruit, Daar zitten ja, weer. Ja. Hele andere echte vrienden. De acht vrienden uit het uh, boek, uh, René Appel, goede vrienden. De acht is best een groot aantal lijkt me om, om dat te bemensen als uh, schrijver. Dat je... Ja, dat is het ook. Ik had in eerste instantie uh, had ik ook het idee van dat er nog meer moesten zijn. Daar heb ik het teruggeschroefd tot acht. En eigenlijk had ik het nog iets verder terug willen schroeven om het overzichtelijk te houden. Hè? Omdat je voor een boek is het eigenlijk het beste als je twee of drie echte hoofdpersonen hebt en een paar mensen er nog omheen. Ja. Er zit al begripvol te knikken. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, je moet er dus niet te veel hebben. Maar, maar ik dacht dan. Nou, drie hoofdpersonen. En dan komt er nog een politieman bij. En dan nog een paar mensen eromheen. Dat is net te behappen. En zo hou ik het nog net wel duidelijk voor uh, de lezer. Want het is ontzettend vervelend voor een lezer. Als je voortdurend moet terugbaden. Hey, wie was dat wie, wie? nu ook alweer? Ja, ja. En wat had hij met zus en zo te maken? Enzovoorts. Ik hou niet van die boeken die overvol zitten met personages. Uh -huh. Maar het waren er eerst zelfs dus nog meer. Nou, in mijn, in mijn, niet, niet als schrijver, maar in mijn gedachten... toen ik uh, het boek nog moest gaan schrijven. Mm. Maar ik heb het al snel teruggebracht, ja. ja want dat is, dat is het begin. Ergens in het hoofd uh, tekent zich een gedachte af. Ja, ja nou, het begon eigenlijk bij een verhaal dat ik een keer gehoord heb... van een, uh, een man die was uh, getrouwd, vrouw, kind. Uh, nou ja, uh, huwelijk liep stuk, uh, gescheiden. En toen bleek die vrouw een vriend te hebben... Ontrussen. En dat bleek niet zomaar een vriend te zijn... maar dat bleek een Nederland werkende Amerikaan te zijn. En binnen de kortste keren was zij met kind en met die Amerikaan... Naar vertrokken Amerika uit de steeds. Uh, de man kon dag met zijn handje zeggen tegen zijn kind... Nou, dat heeft mij, zou ik zeggen, met een zwaar woord... geïnspireerd tot dit boek. Nou ja, noem het maar een zwaar woord. Daar komt het natuurlijk wel nee, op neer. Nee, maar hier. goed, inspiratie, dat, ja. ik, ik heb, dat heeft de gedachte... Daar doen wij op... nooit aan. Nee. Nee. Dat heeft de gedachte opgeleverd... om, om uh, daar een verhaal aan vast te breien. Ja, ja. Inspiratie is iets voor schrijvers die uh, niet... of mensen die van plan zijn te gaan schrijven... en het uiteindelijk niet gaan doen. Begrijp ja, ik? inspiratie is echt een lekenwoord woord, volgens mij. Ja hoor. Ja, wij, dat... wij durven het eigenlijk niet eens in de mond te nemen. want dan nee. Het is een, een vluchtig gedrag dat je alleen maar kan ontsnappen. Ja, ja. Ja, maar dus wij noemen dat heel anders. Mensen bij schrijverslezingen vragen ze ook altijd... Ja. Uh, uh, wanneer schrijft u? U schrijft zeker alleen als u inspiratie heeft. Hè? Zo van, je wordt s'nachts om drie uur wakker. Ja. Nu weet ik het. Eureka! <lacht> ik ga schrijven. Maar zo werkt het niet. Dat is gewoon achter, Echt niet. De computer ja, het is gewoon een achter de computer. Oh ja, meneer Appel. Het is gewoon de kantoor die ja. Ja, een kantoorbouw, in feiten. Nou, Kantoor en huis dan nou ja ja ja maar toch ja, ja. ja. is dat, dat dat dat klantblokje dus op het nachtkastje Renate naartoe dat bestaat dat er helemaal kan niet. niet nee nee ik ga ja, maar je gewoon zelfs op beroemde verhaal van Carmigold hè Welk vrouw ja. van Carmichael? Ja, daar, Carmichael, die, had, die, had, die, die werd altijd zo'n wakker. En dan dacht ik, tot voldoende had ik vannacht nog een goed idee. En dan heb ik dat al, dat moet ik eens dus opschrijven. Dat had ik echt eens dus op moeten schrijven. En dat heeft, doet hij maar steeds niet. Dat hij een keer, denk ik, nou, ik doe het nu wel, legt een kladblokje op zijn nachtkastje. Hij wordt minder in de nacht wakker. Hij schrijft die prachtige gedachten die hij heeft, die schrijft hij op. En de volgende ochtend kijkt hij staat erop. Een konijntje op een eenzame boslaan. Een eekhoornetje was het. Was het een eekhoornetje ook? Oh, nou ja, een konijntje of eekhoornetje, doet er niet toe. Er was geen verhaal van te maken. Dus ja, goed. daar heb je misschien gooi dat je, Gooi het maar weg. Goed. In ieder geval, die, die man, de, de, de, de, de, de, wat ik dan toch maar de inspiratie zal noemen... die, ja. die man die, naar, die achterblijft uh, en, en min of meer denkt van wat, wat overkomt me nu? Vrouw en kind naar de steeds en hier zit ik in Nederland... In feite is dat dus die, die Otto die we in dat boek ook tegenkomen. Ja, dat is de, de, de, de dramatische figuur eigenlijk. Ja. En uh, een andere, er, maar niet echt de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is een uh, jonge vrouw, Marleen. Uh, secretaresse op een advocatenkantoor. En ja, je zou kunnen zeggen dat in zekere opzichten... zij ook wel een beetje de spil van die vriendengroep is. Uh -huh. Tenminste, in het kader van dat boek. En alle problemen die gaan ontstaan... die concentreren zich op haar eigenlijk. Ja. Het, het zijn doodnormale mensen. Ze hebben uh, ja. conversaties over de meest uh, triviale zaken. Uh, dat, dat, dat moet je ook maar kunnen schrijven. Dat, dat moet je ook wel... Je moet kunnen verplaatsen in, in ook doodnormale... Want je wil uiteindelijk wil je naar... Het moment toe dat, dat er echt iets gebeurt in het boek. Dat er erge dingen gebeuren, ja. ja. ja er moeten erge dingen gebeuren. Wij, wij het even... houdt het verhaal gaande. Ja, nee, maar maar, dat snap ik wel. Uh, maar... nee, je, je, ja, je zingt af en toe, beweegsbrek, even weg... in de gewone, alledaagse gang van ja. zaken. Ja. En het gaat dan weliswaar om normale mensen. Alhoewel, geen normale mensen bestaan, denk ik. Mm -hmm. Want allerlei mensen hebben wel... Nou, Ik weet niet dat er een steekje aan zijn los zit, maar er is wel iets mee. Hm. En dat iets... Lekker is dat, hè? Ja, is dat fijn om te weten. Het het, dat iets, ja. dat wordt juist sterker, dat wordt krachtiger. Dat wordt zelfs niet meer te temmen... op het moment dat er iets gebeurt in de omgeving, in je omstandigheden, in je ja. situatie. Dat, dat werkt dan als een soort katalysator voor dat iets... Ja. dat als het ware groter worden dan de mensen zelf zijn. Nee, dat moet getriggerd worden. Maar je moet het uitstellen, je moet dus af en toe ook triviale zaken... zoals het vuil buitenzetten van de vuilnisbak, bij wijze van spreken, moet je erin brengen. Ja, en ja. dat niet per se om het verhaal op te houden, hoor. Maar dat is ook omdat erin zo'n soort leven ook dat soort situaties voorkomt. Uh, dat je ze maar permanent moet blijven beschrijven. Ja. Maar de lezer moet wel een indruk krijgen van het soort leven... dat de personages leiden. Want anders ja. zijn het van die, van, van die krankzinnige figuren... die zomaar gekke, wilde, Precies. agressieve dingen doen. Ja, ja toch de, de, de eerste dood bij wijze te tellen. Die komt pas op pagina 70. Dat is dan best wel ver in een thriller, of niet? Nee hoor, het is een, een prachtig boek van uh, Ruth Rendell. De titel ben ik even kwijt, maar ja. daar is zelfs... de moord gebeurt pas op de laatste bladzij. Ja, dat, is... dat is even mijn favoriet. Dat is fantastisch echt. Dat is het, ultieme... het wordt maar uitgesteld en uitgesteld. Je ziet het aankomen. Ja, nu denk je, nu gaat het gebeuren. Nee, weer niet. En dan denk je, nu? Nee, nog niet. Tot helemaal aan het eind. Ja. Is dat het ultieme haalbare? Dat je dat... Wil je dat zelf ook nog doen? Nee, dat wil ik niet per se, maar ik vind... Ik, ja, ik... Ik ben niet zo'n schrijver van een, moor, een lijk op de eerste bladzij. en laat inspecteur Moors of wa Wallander of wat dan ook. En, uh, nee. en, en laat hem maar speuren en doen. en vooral heel veel oude hoeren. <laughs> vo voordat het wordt opgelost. <laughs> nee, het, het gaat mij natuurlijk om een situatie. waar een kern van, van, van een probleem in zit. en die, die heb ik al net al geschetst. Ja. En dat probleem dat wordt steeds groter en groter. totdat het op een gegeven moment uitbarst. Ja. En ik bedenk meestal van tevoren, weet je, ja, ik wil op ongeveer een derde wil ik een lijk hebben. Dat vind ik wel lekker. Ja, dat is ook voor de lezen wel ja, lekker. Hè? Inspiratie, doe mij een lijk. Ja, en dan, en, dan, en dan liefst nog een tweede. Want ik vind het een beetje karig ja. om maar met één like te ja, lijk te komen. Ja, dat is dat dat kopen is ook... die mensen, Dan kopen die mensen zo'n boek en ja, dat een, vind ik al een slachtoffer. Dat zou ik wel terugbrengen. Ik, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, er zijn meer lijken. Hè? Dan krijg ik ontevreden lezers. Ja, ja, precies. Goed, nou, verder gaan we niet vertellen hoe het afloopt. Dat mag nooit. Nee, dat mag nooit. Er nee. Nee. staat nog net niet de doodstraf op, maar dat scheelt niet veel. Bijna wel. Overigens, goede vrienden, een situatie van een club mensen bij elkaar. De, de, de, de associatie met, met de eetclub, die, die, die liggen natuurlijk voor de hand. Maar ja, dat ligt met elke groep mensen die je bij elkaar zit. Maar het is wel ja. een film, hè, dit? Ook. Het is wel. Een film. Ja, ik denk dat het een tv-film is. Ja. Niet, niet een bioscoopfilm, volgens mij. Hm. Nee, de, de, ja, je moet zom, sommige dingen gewoon in proportie zien. Het is bewezen van spreken eerder een huiskamerdrama... dan iets wat je op het grote doek zou zien. Ja. Alhoewel heel veel scènes buiten de huiskamer zijn... maar zo zou je het kunnen formuleren. Ja, ik zie het ja. voor me, hoor. Huiskamerdrama's zijn altijd de beste drama's. Ja, hè? Ja. Goede vrienden, verschenen bij uitgeverij Antos. Ligt vanaf gisteren, of nee al eerder, de vorige week al, in de winkel? Nee, nee vanaf gisteren of eergisteren. Ja, toch dus wel. Zo heet uitgeleverd, zoals we dat noemen. Uitgeleverd, ja, aan de boekhandel. Ja, je bent nu uitgeleverd aan de lezers. Begrijp ik? Ja. Goed, dankjewel René Appel. We gaan naar de 80 seconden. Elke week geven wij een uh, talent hier de gelegenheid om 1 minuut en 20 seconden en ook geen seconde meer, zeg ik maar even, te vullen met uh, iets moois. Iets uh, wat op basis van inspiratie tot stand is gekomen. Wie is er deze week? Nou, hij dicht over Lucky Strike, sigaretten, tequila en uh, John Lennon. De laatste tijd is hij bezig met het op muziek zetten van zijn eigen teksten. En vandaag laat hij bij ons een van zijn gedichten horen. De 80 seconden van Tom van Popering. Ga je gang. Zatlappen zeggen de waarheid en jij. jij bent gewoon. genadeloos wanneer je. hebt gezopen. een bekentenis. die je nuchter niet herhaalt. En het kan niet en het mag niet. En maandag blijft het bij een blik aan de koffieautomaat. Die verraadt dat we meer van elkaar zijn... dan we voor het weekend waren... Ja, je weet het echt mooi te rekken. Fantastisch. Tom van Popering, 80 seconden lang maar liefst. Uh, je debuutbundel Pop Muzak is vorige week uitgekomen. Uh, in eigen beheer uitgegeven ook, hè? Eigen beheer, ja. ja, ja. Alles uh, zelf gedaan. Wel heel veel hulp gehad, mm -hmm. maar uh, geen uitgeverij is eraan te pas gekomen of zo. Nee. En dan breng je het zelf naar de boekwinkel ook? Achter op de fiets? Of? Uh, nou, het is... Uh, ja, leuren wil ik het niet noemen, maar ik, uh, ik doe mijn optredens. Ik uh, zeg tussen neus en lippen door dat ik een uh, hele leuke bundel heb. Ja, ik heb meer in mijn hand. Het uh, ja. uh, Artwork heet het dan, geloof ik, de omslag. Heb je ook zelf gedaan? Ja, klopt. Dus, Beschrijven ze wat we zien. Een soort uh, Andy Warhol, hè? maar dan anders. Het, het is een Andy Warhol-achtig uh, iets, inderdaad. Hij is uh, ja, gejat, wil ik niet zeggen, maar... Nee, geleend. Geleend van uh, het album Pop van uh, U2. Dat zijn dezelfde uh, vakken, dezelfde kleuren. Uh, in plaats van de vier mannen van U2 zie je vier keer uh, mij. Ja. Um, ja, in echt springende kleuren. Ja, ja. Ja, het ziet er uh, heel mooi uit. Maar, maar goed, niet dus, niet dus uh, uh, zelf langs, langs de boekwinkel. Je, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe zorg je dat dat die bij, de, bij de mensen thuis terechtkomt? Optredens. Hele goede optredens geven. Uh -huh. uh, tussen neus en lippen door zeggen dat je een bundel hebt. En dan uh, hopen dat je er weer een paar uh, kwijt bent. Ja. <laughs> hey, ik ben er weer een paar kwijt. Fijn, ja. En, en wat zijn de toekomstplannen? Want uh, dit is een mooi begin... maar je wil ongetwijfeld daar verder mee gaan? Of? Ik, uh, nou ja, ik heb de gitaar ontdekt... Um, en is ik, dat geheel wederzijds ook? De gitaar heeft mij ontdekt. Ja? Um, nou ja, daar wordt aan gewerkt. Ja. Ik, uh, ik heb deze week aan een proefcd'tje gewerkt. Uh, er staan negen ja, nummers, gedichten op. Uh, de bedoeling is dat het er vijftien worden. En daar wordt nog echt heel veel aan gesleuteld. Maar mm. ik, ik vond het leuk om te doen. En het volgende project, na de debuutbundel, wordt een ja. uh, debuutcd, denk ik. Ah, ja. ja, ja. ja. Ik, ik, moest een beetje, ik wil je niet in een hokje duwen, maar ik moest een beetje aan Armand denken. Dat, uh... Nou, je bent er zoveelste ja, al, toch? bedankt. Hier zitten mensen aan tafel ook te knikken. Kan kan ja. er ook niks aan doen. Ja, nee, bedankt. Maar helemaal terug naar mijn jeugd Ja, zelfs. Renate, ze hoorden het ook. Een ja. Ja. achterloos gelul en zo, dat soort termen. Ja. En die stomme studie van je broer. Dat werk? Ja, nee, bedankt. <laughs> maar ja, maar het klink... dat is ook een compliment, ja, hoor. Zo moet je het ook is zien. een compliment? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dus vooral doorgaan, Tom. Dankjewel. Ja. Ja, ik meld nog even dat, uh, uh, dat als u... Uh... Ja, waar, waar kunnen we... Even hoor, heb je een site waar we die... die... Ja, noem... ja. www.standupspit.tk TK. Ja, en het stand-up uh, wat erin zit... dat komt eigenlijk omdat ik mezelf een stand-up-dichter noem. ja stand-up-spit.dk Punt was het, oké, okay, dat is een punt. Goed, dankjewel. Uh, we zijn overigens altijd op zoek naar nieuw talent, dus uh, heeft u zelf een talent in huis dat u zegt, nou, ik uh, vul die 80 seconden zonder enig probleem met uh, kwalitatief uh, hoogwaardig materiaal. Stuur even een mailtje naar opium.afro.nl en we gaan nu even voor een klein kunstdingetje, Hans en Hartig Jager. Wat dacht je ja daarvan? Een eerste, eerste kleine. kleine uh, uh, of zullen we dan eerst even over jouw tentoonstelling nog hebben? Vind je, dat, vind je dat leuk? Wat daar te zien is in de, op de Indefinatie? In ja, ik, de... ik zei het al een beetje, het gaat over uh, sublieme ja. schoonheid uh, en gevaar, die combinatie. Ja. En daar ben ik natuurlijk heel enthousiast over. Ja, maar, maar, maar, maar geef een voorbeeld van, van werken die daar te zien zijn. Ja, het is, van, waar ik heel trots op ben, is dat we hele goede kunstenaars... ook internationaal weten te krijgen. Als, als je wat zegt, Olafur Eliasson, die zon in Teet heeft gedaan. Een werk van maar uh, ook mensen als Tacita Dien en David Klaarbout. Maar ook hele goede Nederlandse kunstenaars... als Guido van der Werven en Gert-Jan Kokken. Ja. Van Guido van der Werven is bijvoorbeeld die beroemde ijzerbreker te zien. Dan zie je een enorme ijzerbreker die door het Polijs gaat. En hij loopt daar zelf voor. Het is prachtig werk. Oh ja, heel ja. Het is echt een meesterwerkje. Hij, ja. hij keiert alsof het een zondagochtend is. Hij loopt rustig. En die ja. ijsbreker blijft hem op de hielen zitten. Je bent bang het team in gaat halen. Ja. Maar dat gebeurt niet. Het is geweldig. Ja. En, en subliem? Hoe, zou jij, hoe omschrijf je het, het ah, subliem? Het is, het, is het is eigenlijk een over, uh, overtreffende trap van schoonheid. Uh -huh. Maar... Uh, Juist doordat het zo groot wordt, kun je het als mens bijna niet meer aan. Kun je het niet meer beheersen. Wordt het te groot voor je geest en voor je emoties. En precies op dat spanningsvlak, daar gebeurt het dan. Het is een beetje het syndroom van Stendhal bijna. Nou daar nadert het bijna, ja. Dat wordt van die schoonheid. Ja, precies. In het boek wat ik erbij geschreven heb... gaat het op een gegeven moment ook over het syndroom van Stendhal inderdaad. Oké, goed. Zo dadelijk hoor ik jou graag over een aantal andere tentoonstellingen. Eerst even het journaal van half vier met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Zijn begrafenis werd door 50.000 mensen aangegrepen om het vertrek te eisen van president Assad. En dat is het nieuws op dit moment. AWB-verkeersinformatie: er staan twee files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Goedevare, en Wouden, 5 kilometer. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Live vanuit Carré. We zitten hier nog een uh, geheel uur. Um, uh, straks met Renate Dorenstein in gesprek over de stiefmoeder. Een nieuw boek wat zij uh, heeft geschreven. Uh, uh, René Appel, overigens, die is, die is al weg. Die is op, onderweg naar zijn volgende interview. Maar die heeft het zo druk om over goede vrienden te, te praten bij Amsterdam FM. En uh, nu eerst uh, uh, ga ik uh, met Hans Jager uh, geef, geef ik hem de ruimte in onze uh, Oké. Okay.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 Deze week beeldende kunst met Hans den Hartog Jager, maar dat had u al begrepen. Um, zullen we het eerst hebben over Mark Wallinger in De Pont in Tilburg? Ja, hij is vandaag open gegaan, dus mm. ik heb niet alle werken al gezien. Maar waar ik me enorm op verheug is, dat is echt zo'n conceptuele kunstenaar... waarvan je denkt van, wat moet ik hiermee? Wat gebeurt En hij is elke keer, of heel vaak, heeft hij een raar soort sprankeling... waardoor het heel bijzonder wordt. Een van de grote werken daar is een installatie van 43 meter... waarin hij helemaal heeft nagebouwd. Dat was een man die heel lang voor het House of Parliament in Londen... heeft gebivarkeerd, en Brian Hall. Ja. Ja. Dat die had een enorme installatie met protestborden, knuffels, Save Britain. Dat, dat, dat, en Die heeft hij vijf jaar geleden helemaal nagemaakt. Gefotografeerd, perfect geïmiteerd. En die in het museum gezet. Ja, Dat is een heel raar ding, want waar kijk je nou eigenlijk naar? Is het nog protest? Telt dat nog in een museum? In hoeverre is het werkelijkheid? In hoeverre is het iets anders? Nou, dat werk komt nu in de pond. En zo zijn er nog veel meer werken. En andere die ik van hem heb gezien en heel bijzonder vindt. Dus dat hij uit van het internet allemaal foto's heeft gehaald... van mensen die slapend zijn gefotografeerd in de trein of in de metro of in de bus. Dus vrienden nemen met hun camera die foto, zetten dat op internet... en ja. daar sta je dan eigenlijk een beetje voor lul. En die foto's worden enorm uitvergroot... en dan heb je een hele zaal met wel dertig van die slapende mensen... die dus eigenlijk bespied worden en waarvan je je ook afvraagt... of ze het zelf al doorhebben dat mm. ze daar hangen. Nou, allemaal van dat soort ongemakkelijke, sprankelende, prikkelende dingen... daar ja. is die Wollinger ontzettend goed in. Ja, waar je dus inderdaad uh, meerdere gedachten tegelijk bij hebt. Ja, en, en soms is het, dan denk je ineens waar gaat dit vredesnaam over maar vaker dat maakt hem bijzonder prikt hij net raak daarom verheug ik me daarop okay, yeah. ja heeft ook de Turner Prize heeft hij dat uh, gewonnen de, <lacht> dat is ook de, niet niet niet de minste. dus nee. Wallinger heet hij dus moet ja, je ja, doe ik doe maar een poging hoor For, die die zal Wallinger wel, Wallinger anyway. Wallinger yeah. ja dat is dus in de pont pond in Tilburg dan heb je wil je het hebben over John Curran die is in in Haarlem, maar die gaat een interessante con uh, confrontatie aan. Ja, er waren eigenlijk twee tentoonstellingen waar ik het even over wilde hebben. Omdat het zo grappig is dat de klassieke kunst, zeg maar de 15e, 16e, vooral 16e eeuwse kunst. Op, ja. een, op een grappige manier op allerlei manieren in Nederland te zien is. In het Frans Museum hebben ze nu John Curran... misschien wel de beroemdste levende Amerikaanse schilder in olieverf... Euh, hebben ze weten te verleiden om zes van zijn doeken... Euh, die al gauw een miljoen per stuk doen, voor alle duidelijkheid... op te hangen naast het werk van hele oude Nederlandse schilders... zoals Cornelis van Haarlem. En de grap is dat daar... In heel veel dingen lijkt het op elkaar. Ja. Het gaat allemaal over vervorming en vertekening van het lichaam. Aha. Bij Van Haarlem is dat, ja, noemen ze het manierisme. Hè? De, de, de nekken zijn net te lang, de benen zijn net een beetje onmogelijk. Ze hebben een beetje rare houdingen. En dat gebruikt die Curran ook. Alleen hij maakt het heel hedendaags. Soms is het bijna stripachtig. Maar tegelijkertijd voegt hij er, en die mensen zijn ook een beetje verwrongen, een beetje enge koppen. Zoals hij zelf zegt, als ze van de doek zouden stappen, zou hij het freaks vinden. Aha. Maar tegelijkertijd laat hij ze heel vaak allerlei seksuele handelingen verrichten op die doeken. Soms is het bijna porno. En het rare is dat zit bij van Haarlem ook weer hangt. Een geweldig doek waarbij je een monnik... in de borst van een non ziet knijpen. En dan heb je het echt over rond 1600. Hè? Je denkt, deden ze dat toen al? Wat raar. Ja. En bij die Curran, dat samen, geweldige combinatie. Hij kan ook heel goed schilderen. Hij is technisch fantastisch. Nou, dat is dus een hele rare, prikkelende combinatie. En waarom ik het speciaal wil noemen... als dit in het Rijksmuseum in Amsterdam is of zo... En dan doen ze iets met Heurst, dat soort dingen. Dan staan de rijen uh, tot ver uh, in de stad. Ja. En het Frans Halsmuseum lijken mensen het bijna niet te weten. Terwijl het echt een hele mooie, prikkelende tentoonstelling is. Dus ja. daar moet je naartoe. Het is ook het idee van het Frans Halsmuseum... op die manier die 16e... Uh, uh, uh, eeuwse werken... opnieuw ja, nou, in de belangstelling. Ja, het gebeurt heel veel. veel hè. Het, ja, het, het ja. is heel, heel veel musea van het Louvre... die Jan Faber binnenhaalt, tot inderdaad... het Rijksdamien Hirst. Ja. Ja. Het uh, Frans Halsmuseum doet het al eventjes. Ja. Maar dit is een hele mooie combinatie. En dat ze die Curran, die echt heel beroemd is in Amerika... zover hebben weten te krijgen, is heel bijzonder. Dat is mooi. Een mooie prestatie. Dan uh, ja, niet zo heel ver hier vandaan. De Hermitage aan de Amstel, daar is een tentoonstelling... Rubens van Dijk en Jordaans te zien... dat is geen confrontatie, dat is meer een mooi schouwspel. Nou ja, eigenlijk. Of... toen ik daar rondliep... moest ik toch aan, aan het verband met Curran en van Haarlem denken... omdat het daar zo ontzettend over vertekening gaat ja. ook. Ik, ik moet eerlijk toegeven, ik, vooral Rubens, daar kan ik nauwelijks naar kijken. Is dat een... zo? Ah, Rubens, vreselijk. Uh, ik, ik hou er niet van. Ik val me altijd op, als je naar Rubens kijkt... ga je heel erg beseffen dat verf ook make-up is. Dat je alles naar je hand kunt zetten. Dat, dat, het, dat, het, dat je het heel gelikt kunt maken. En als je dat maar heel ver doet, dan kom je een heel eind. Uh, en Rubens maakt alles alleen maar gelikt en, en wulps en, en, en meer. En ik denk altijd, wat zit er onder die make-up? Wat zit er onder die verf? Nou, gebeurt ja. daar nog wat? Ik, uh, Renate, heb je dit ook bij, bij, bij Rubens schilderijen of... of? Nee, dit is een hele nieuwe kijk voor mij. Ik vind ja. het erg leuk. Ja. Ja. Ja. En, maar daarentegen, nu moet ik toch mijn enthousiasme... want Van Dijk is, is een genie wat mij betreft. Van Dijk is veel beter. Ze doen altijd, en er hangen prachtige Van Dijks. Alleen al voor die zes, zeven Van Dijks die daar hangen... zou je in de rij moeten gaan staan voor de hermitage. Want Van Dijk is nou juist... die, die, die pelt mensen een beetje af. Hm. Die laat ze eerder zien... zoals ze eigenlijk misschien niet gezien zouden willen worden. Maar is het dan, is het dan de mooie combinatie? Is het, uh, zie je die, dat contrast inderdaad ook tussen die twee? Ja, als je, als je goed kijkt zie je het ja, ja. wel. Dan zie ja. je wel... Ze, ze benaderen kunnen het niet, ze kijken wel uit natuurlijk. Maar uh, het zit er wel duidelijk en, in. En Dat hoe, verhoudt, hoe verhoudt Jordans, uh, Jordaan zich dan tot deze twee? Ja, Jordaanse. Daar hangen niet zo heel veel Jordaanse. Mm -hmm. Dat vind ik ook niet zo heel erg, want dat is ook een beetje een beetje uit de make up hoek zal ik maar zeggen. <laughs> uh, dat wordt wel heel erg barok en kleur. Ja, het is, van het de is he het he vaak wat goedkoper helemaal make-up, hoor. Dat ja. wordt zo, zo fel gekleurd. Je, en moet hard. Er, je moet op de weg naar station er nog wel lang staan. <laughs> nee, maar je, je moet er wel heen. Want daar ga ook gewoon. Het is, de grap is dat ze die drie namen hebben gegeven. Ja. Maar het hangt ook David Teniers, de jongere. Er, er hangen heel veel andere schilders. Eigenlijk maar de helft dat. dat is, meer een het is een Prachtig eigenlijk. beeld van Vlaamse kunst ja. rond die dus in die zin is het zeker de moeite waard. Ja, oké. Okay. En hey, nog even iets heel anders, want uh, dit weekend uh, feilt de uh, Sotheby's voor het laatst in Nederland. Ja. Uh, het, het gaat dicht. Dat wil zeggen, ze houden wel een kantoor, maar ze hebben geen eigen veilinghuis meer. Ja. Is, is, dat, is dat belangrijk of zijn we inmiddels zo klein geworden als Nederland dat we best uh, nou ja, in Nederland uh, de veiling kunnen houden? Nee, misschien is het precies wat jij zegt: dat minderwaardigheidscomplex wat we in Nederland vaak hebben, wordt hier <laughs> wel een beetje door versterkt. En dat vind ik ja. wel jammer. Het ja. is goed als dat soort grote veilinghuizen die ook cultureel van alles met zich meebrengen, als die er zijn. Dat, mm. dat genereert weer van alles. Ja, ja. Dus ik vind het ontzettend jammer. Ja, ja. Goed, Nou, dank, dankjewel dat je er was. Uh, de tentoonstelling, ik noem hem toch nog maar even... Hoor. de uh, meer licht is nog tot en met begin januari... in het Museum de Fundatie in Zwolle. De tentoonstelling van Mark Wallinger in de Pont in Tilburg... tot half februari. Uh, John Curran dus in, uh, in uh, het Frans Hals. Ook tot begin januari. En uh, Rubens van Dijk en Jordaans nog tot en met 16 maart... in de Hermitage in Amsterdam. Ga mij naar de Houses? De band uh, zit uh, onder leiding van Ella uh, met het uh, Zwitserse element. Zit, uh, zit u klaar voor hun tweede nummer? Walk away. You Kale fade out is die van de live. Vrij walk-away is dat. Houses heet de band, house in de gaten. Dus een Zwitsers precisiewerk. Clean Life het album. Dat is al uit, hè toch Ella? Het album is al uit, hè? Ja, die is al uit. Die is al uit. Gaat dat zien? Gaat dat, zien, gaat dat horen? En gaat dat zien ook? Want uh, kijk dan even op de site www.houseshouses.nl Dan is het tijd voor de, de virtuele vitrine. Elke week een uh, kunstenaar die, die iets uh, vertelt over een voorwerp, een ding, een object waar hij een... Uh, bijzondere band mee heeft. En, uh, deze keer is dat, een, uh, is dat een ontwerper van meubels. Want het is een designband bij uh, de AVRO op radio, televisie en internet. Dus we gingen een beetje in die richting zoeken. De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben uh, Piet Heinek en ik draag deze week voor, voor de virtuele vitrine... mijn uh, pompstationnetje wat dus bij mij in de echte vitrine staat. En dat pompstationnetje, dat sleep ik eigenlijk al enorm lang met me mee. En dat doe ik niet alleen met dit, maar met ontzettend veel meer producten. En uh, dit pompstationetje, het staat er ook op, voor alle duidelijkheid is dat. Dat is uh, een van mijn lievelingsobjecten. En dat heb ik uh, gekocht volgens mij ergens een keer op een rommelmarkt, toen ik nog studeerde. Het is super abstract uh, en het heeft een soort kleurstudie die bijna op Rietveld en Mondriaan uh, uh, lijkt. Wat, wat natuurlijk ook de Nederlandse traditie is. Dus het dakje is uh, gewoon van triplex. Een een uh, uh, hardrode kleur. Een witte uh, onderkant, wat trouwens prachtig is. Dat rode randje wat je dan ziet in het witte plafond uh, is uh, prachtig. En de bodem is van blauw. En dan heb je uh, een soort uh, vierkante blokjes hout met een rond balletje erop. Dat zijn dus de, de, de, de pompstationetjes hè, waar, je de, de, waar je de benzine uithaalt. En die zijn uh, lichtgrijs en geel met witte bolletjes. En er zitten er nog een paar... Toch wel mediterrane kleuren in, dus uh, de meneer die het gemaakt heeft of mevrouw, die is niet helemaal stijlvast geweest, maar uh, toch, uh, toch allemaal wel uh, binnen dat gevoel zoals het zou moeten zijn. En dan staat er dus pompstation op en dat vind ik misschien wel het hoogtepunt van het ontwerp, dat ze heel veel moeite hebben gedaan om dat er heel netjes op te zetten. En wat ik er zo prachtig aan vind is dat het, uh, dat het dus totaal abstract is. Maar dat het ook wel heel helder is en dat het eigenlijk bijna uh, de Nederlandse vormgevingstraditie in zich heeft. Uh, in de zin van Rietveld, Mondriaan en uh, alle abstracte kleurstudies die er gemaakt zijn. En alles bij elkaar is het eigenlijk ook gewoon wel het beste pompsenzonnetje wat je kan bedenken. Dus ik vind het een enorm inspirerend object. Waarvan ik heel vaak denk ik zou willen dat de producten en dat er anderen ook veel meer producten zouden maken en gebouwen en dingen die zo appelleren aan een gevoel van een traditie en vanzelfsprekendheid. Dat probeer ik altijd, maar dit pompstationnetje daar kom ik voorlopig nog niet overheen. Moet ik moet even oefenen. Ik draag dit pompstationnetje dus voor, voor de virtuele vitrine, omdat ik het zo mooi vind en misschien ook wel of vooral omdat ik het echt al ongelooflijk lang met me mee zel. En uiteindelijk al die tijd als een van de meest bijzondere, zo niet het meest bijzondere objecten heb ervaren. Dus het was niet zo'n moeilijke keuze. Ik, ik heb hem nog. Ik denk dat ik, dat ik hem altijd zal houden. Maar voor mij is dit het, het, het mooiste object wat we hebben. Piet Heijn, ik over zijn uh, pompstationnetje. Als u wilt zien hoe het eruit ziet, uh, oh, het staat op uh, YouTube. Het uh, filmpje, uh, het staat ook op uh, onze Facebookpagina. We, we zijn ook, we zijn ook uh, vrienden van iedereen op uh, Facebook. <laughs> en uh, het staat ook op uh, opje.nl. En uh, volgende week de virtuele vitrine van Hella de Jonge, vormgeefster op gebied van theater. Dit is Radio 1. Opium. Zou het leuk zien net te denken, want er naast de Dorrestein. Je bent ook een keer in de virtuele vitrine geweest met, met je Maria-beelden. Nou en of, ja. Ja. Ik, ik heb ze alleen net allemaal weggegooid. Oh, heeft het iets met het filmpje te maken? Nee, toch, mag ik ook. Nee, nee, helemaal niet. Nee. maar als ik een boek afheef, dan ga ik altijd vreselijk opruimen. En ik zag mezelf opeens met een vuilniszak door het huis gaan en overal al die Marias weg. Ja, maar dat was een hele grote collectie. Ja. Ja. Dat doet toch pijnlijk Nee, heel nee. Door. Opruimen is zoiets bevrijdends. Oh. Hm, goed. Ben jij ook een opruimer, Hans naar de Naar ja, Ik hou wel ja? van een beetje rust en, en helderheid om me heen. Hij ja. ja, komt toch niet <laughs> verder dan uit papier opruimen? Maar goed. Uh, Stiefmoeders hebben een niet al te best imago. Door uh, sprookjes als uh, Assenpoester en uh, Sneeuwwitje. Die strenge uitstraling hebben ze daarin. In uh, haar nieuwe roman belicht Renate Dornstein ook de rol van de stiefmoeder. Centraal staat de vraag of een liefdesband tussen ouders en kinderen net zo sterk kan zijn. als een bloedband. Uh, nog even over afgelopen week. Want er werd natuurlijk uitgebreid afscheid genomen van Hella Haasen. Vorige week hebben wij dat hier in deze uitzending ook min of meer gedaan. Uh, zij zou de weg vrij hebben gemaakt voor heel veel vrouwelijke schrijvers. Dus heb, ervaar jij dat ook zo? Ja, Hella is een van de eerste geweest die echt uh, met inzicht uh, over mijn werk hebben geschreven. Hmm. En ze heeft mij geplaatst binnen de, de, de gotieke traditie, ja. Britse boeken zoals Het Monster van Frankenstein van Mary Shelley... is een heel beroemd voorbeeld. Ja. Uh, een genre dat altijd door, door vrouwen is beoefend... en waarin het heel erg gaat om het aftasten van grenzen... en het doorbreken van beperkingen en geheimen. En, ja, het Monster van Frankenstein is een goed voorbeeld... omdat um, dat gaat natuurlijk over het maken van leven uit dode materie. Mm -hmm. En Mary Shelley had zelf een aantal miskramen gehad. hij heeft ook één of twee dode kinderen gebaard... En dat was natuurlijk een onderwerp waar je in haar tijd, in de Victoriaanse romans, niet over kon praten. Nee. En um, dat heeft zij, ze heeft toch een vehikel gevonden een vorm, in, de, in de vorm of, uh, ja. van uh, Frankenstein, oh, ja. om, om daar zich over te kunnen uiten. Mm -hmm. ja. En uh, Hella Hasen plaatste mijn werk in die traditie. Ja, want uh, Joost Vageman, die zei vorige week uh, bij ons in de uitzending ook dat, dat uh, ze, ze prachtig had geschreven over jouw werk, Hella. Ja, inderdaad. dat klopt, ja. ja, ja. ja dat dat... Over, over veel, veel collega's trouwens hoor, zij kon als geen ander. Uh, werk van, uh, van collega's duiden en echt begrijpen. Ja, ja. En, en omgekeerd, was, hoe, hoe, hoe beoordeelde jij haar werk? Wat vond je van haar werk? Ja, ik hield erg van haar werk. Ja, van het wel. historische essay, maar alles? Of, uh... Nou, niet alles, maar met name de essays en, en haar historische romans. Ja, en het was bovendien ontzettend aardig iemand. Uh, hmm. We hebben vaak uh, samen gereisd. En ik weet nog, we waren een keer op een uh, literair congres in Jeruzalem... En toen werden we daarna meegenomen door zo op, op zo'n tocht door, door Israël. En toen verbleven we in een uh, kibbutz. En dan moesten vader en moeder zeggen tegen die kibbutz-mensen. <laughs> Hella toen toch al, nou, minstens 65. Heel braaf, yes, father, no, mother. <laughs> Ze ging altijd helemaal mee in de situatie. Dat vond ik een fantastisch talent. Ja, we vinden het altijd leuk om iemand het stem nog te laten horen. Dus ik, ik wil even een, een fragment van Hella Hazen die het. Uh, die... Uh, die het heeft over de vergelijking die jij ooit hebt gemaakt... met een fles champagne. Even luisteren, hoor. Nou, ik, ik hoorde u dat zeggen over Renate Dorrenstein. En ik moet zeggen uh, dat zij dat, die vergelijking kan maken... dat komt door haar aanwezigheid. Ah, Want man. dat is ook een vrouw, dus een buitengewoon geestige persoonlijkheid. En als je samen met haar ergens in een gezelschap bent... dan ontstaat er een soort wisselwerking en dan, dan krijg je dat effect. Dus jij had haar vergeleken met een fles champagne, begrijp Ja, dit is voor mij zo'n stem uit het graf. Ja, dit vind ik wel heel ontroerend. Mm, dat is mooi. Ja, ja, ik had haar vergeleken met een fles champagne. Ja, ze, is iemand, of ze was iemand die overbubbelde van ah. nieuwsgierigheid en plezier. Ja. Laten we het over je boek hebben. Um, uh, want is, is dit ook een voorbeeld van zo'n gothic novel, of niet? Ja, er zitten wel gotieke elementen in. Er ja. loopt ook een vampier in rond en zo. Ja, ja, ja. en ook het, het speelt dan. Dat vind ik dan ook wel mooi als uh, gothic element. Dat het een beetje in dat Engeland met die, met die golvende heuvels en dergelijke speelt. Inderdaad, die ja. verlaten moers. Ja. ja, want daar komt de stiefmoeder, de hoofdpersoon uit het verhaal, als je het zo mag zeggen, komt daar terecht. Uh, het is een vrij zwaarlijvig, uh, zwaarlijvige dame. Die heel goed is in het maken van de kilts. Quilts, zeggen ja, ja, wij. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat zijn, zijn de hele grote patchwork-lappen. Patchwork ja. Ja. Ja, ja, en, en dan gaat ja, het gaat, gaat eigenlijk min of meer het gaat een beetje mis met haar. Want ze is daar naartoe gegaan. Uh, na een rare confrontatie met haar man en haar stiefdochter. Daar komt het ja, op neer. Ja, ze heeft tot uh, dat moment, twaalf jaar lang, met haar uh, man en stiefdochter. een heel hecht gezin gevormd. Maar ze zijn vrij ook. Niet van echt te onderscheiden. En dat kwam eigenlijk vooral doordat zij heel verstandig euh, de houding aannam... dat je als stiefmoeder je maar het beste kunt opstellen... als een antropoloog die een vreemde stam bezoekt. <lacht> er valt van alles te onderzoeken en interessant te vinden... maar je ja. moet je niet voorstellen dat je er ooit een onlosmakelijk onderdeel van wordt. Je blijft een orgaan dat in een vreemd lichaam is getransplanteerd... en er is altijd een kans op afstoting. Ja. Ja, nou goed, het gaat dus lang goed. Maar het gaat mis als Josephine, haar stiefdochter, haar op een gegeven moment in vertrouwen neemt. En dan maakt zij, de stiefmoeder, een taxatiefout. Zij, zij beleeft dat als iets heel intiems. Mm -hmm. In plaats van dat ze beseft dat Josephine het wel aan haar durft te zellen, maar niet aan haar vader. Omdat, ja, Claire is toch niks van haar. Nee. En vanaf dat moment is de harmonie zoek. En gaat iedereen zich in toenemende mate zwaar belazerd voelen. En ja, iemand zal de waarheid boven water moeten zien te krijgen. Ja, het is, het is door, bijna niet voor te stellen dat door zo'n. Nou, het is niet de kleinigheid, ik ga niet vertellen wat het is. Maar dat door zo'n. Uh, één dingetje die dat hele kaarthuis in elkaar dondert. Ja, maar het is een bijzonder fragile constructie. Het is een, het is een, een, een, een driehoeksverhouding waarin de tragedie bijna zit ingebakken. Hè? Mm. Een, een stiefouder, een natuurlijke ouder en een kind. Als je weet dat 60% van die samengestelde gezinnen... ook voortijdig mislukt... Dan, ja, dan zie je dus dat het een bijzonder zware opgave is... Ja. waar allerlei loyaliteitsconflicten spelen. En waarbij je natuurlijk ja, als, als stiefmoeder... heb je altijd te maken ook met het verleden van je man. Uh, dat, dat staat je in je nek te hijgen. die stiefdochter als, die dan ineens zegt... als, als de moeder uh, verlaten wordt door haar nieuwe man... die zegt, nou, dan kunnen, kunnen de vader en de, de moeder bij elkaar. Dat treft je als een mokerslag, als, je, als stiefmoeder lijkt mij dan. Ja, ja. Je, je bent zelf een uh, Ik ben zelf Steve een stiefmoeder light. Stiefmoeder light. Waar, waarom, <laughs> ja. waar, waar zit dat light-element in? Um, omdat mijn man en ik nooit hebben samengewoond. En hij heeft een dochter. Die, uh, ik kwam in haar leven toen zij acht was. En zij werd uh, door haar ouders in co-ouderschap opgevoed. Dus ze was niet zoveel bij papa als bij mama. Ze is inmiddels 29. Uh, maar doordat we nooit hebben samengewoond... was er voor mij veel meer distantie en lucht... Dan in een doorsnee gezin. En ja, onze verhouding is daar ook altijd heel probleemloos en gezellig. Geweest. Maar je hebt wel situaties gehad, natuurlijk, dat je inderdaad met z'n drieën bij elkaar was, toch? Altijd, ja. ja, ja. Alle vakanties. En gewoon, ja. Ja, no, ja, wat ik zeg, ze bracht de helft van de tijd bij de vader ja. door. Dus die Denk... helft van de tijd kreeg ik ook ja. mee. Ja. En, en merkte hij dan ook die, die, dat, dat die constructie dat het uh, broos is? Nou, ik dat het... zag dat zij en haar vader, tot op de dag van vandaag trouwens, een enorm team zijn. En ik mocht gezellig meedoen met het stampen in de kring, weet je wel. Maar het was, het was niet meer dan dat. Ja. En ik weet ook nog zo goed dat toen ze uiteindelijk... want ze vrij lang onder papa's vleugels is ze blijven hangen... maar toen ze uiteindelijk op de 23e het huis uitging... toen dacht ik dat mijn mam echt in een zwart gat zou vallen. Want ja, die twee die waren zo fantastisch samen. En het rare was dat ik haar dus zo verschrikkelijk heb gemist... En dat ik, ik hoor mezelf er nog opbellen en zeggen: Noor, ik mis je zo. Kom alsjeblieft, ga eten. Ja. <laughs> en ik, had, ik was zo gewend geraakt aan al die gezelligheid. Ja. En het is natuurlijk niet alleen dat ene meisje, maar ook met al die vrienden en vriendinnen eromheen. Dus ik vond het een ontzettend bijzonder deel van leven om mee te maken. Ja, dat is een beetje het lege nest-syndroom waar we het zo over gaan hebben ja. ja. eigenlijk. Maar ja. <laughs> komt nu al, nu al ter tafel. Ja, en, uh, ik, ik, ik begreep dat je met deze stiefmoeder, met, met dit gegeven, ineens een heel nieuw. Een nieuwe tak van sport, bijna bent uh, binnengegaan. Ja, ik, ik heb natuurlijk altijd ge, geschreven over. Uh, over familiedrama's, Relaties, ja, dat zal ik ja, maar even zeggen. Precies. Gezinnen, dat vind ik, dat is zo'n snelkookpan van emoties. En ja. ja, de mooie motoriek ervan is. ze staan elkaar naar het leven. maar dan moeten toch de volgende ochtend weer met elkaar aan het ontbijt verder. Hè? Dus ja, daar broeit altijd van alles. En dat is voor mij als auteur heel erg interessant. omdat er. een, een, een natuurlijke dynamiek in zit van. dit gaat ontploffen, dit gaat niet goed. Maar toen ik uh, uh, mijn laatste roman daarover had geschreven... Is er hoop, heet dat boek. Toen dacht ik, nu heb ik al die uh, verhoudingen heb ik geëxploreerd. En uh, volgens mij ben ik er klaar mee. En het gekke was dat ik dus al die tijd regelrecht zat heen te kijken... over het feit dat ik zelf al 21 jaar uh, Steve Moore Light ben... en dat dat de situatie was waarover ik nog nooit ja. had geschreven. Maar waar, waar, dat komt ineens dan, uh, valt het kwartje? Nou, ik Snaps zal zo vertellen uur. wat er gebeurde. <laughs> um, dat voorbeeld wat jij net aanhaalt van Josephine, de dochter in het boek... die ja. zegt, nou kunnen papa en mama weer samenkomen na de scheiding van de moeder... dat uh, was wat Noor tegen mij zei toen haar eigen moeder inderdaad ook ging scheiden. En Noor helemaal opgetogen, vind ik niet, geweldig genaten. En dat ik dacht, nou, dat vind ik best pittig. Maar uh, ik interpreteerde dat meteen als het ontzettende verlangen van, van kinderen... ook al zijn ze volwassen, hm. om hun ouders herenigd te zien. Maar jaren later kwam dit weer ter sprake. En ik zie haar van kleur verschieten. En haar gezicht vertrekt helemaal. En ze zei, maar begreep je dan niet dat ik toen een grapje maakte? En toen dacht ik, nou wordt het pas echt interessant. Want blijkbaar was ik dus in mijn stiefmoederschap... Ja. dus aanhalingstekens... Ja toch veel kwetsbaarder ja. dan ik zelf me bewust was. Toch niet zo light als je dacht. Helemaal niet zo light als ik dacht. En dat ik hier toch in iets ben geschoten... waarmee ik haar, haar bedoelingen heel erg heb miskend. Ja. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit interessant en ingewikkeld. Wat speelt dit... Uh, wat, is dit? Nou ja, wat is dit gewoon een mooi gegeven... en wat is het moeilijk om elkaar in deze omstandigheden... blijkbaar echt goed te verstaan. En toen wist ik dat ik een onderwerp voor een boek had. Oké, okay, kortom, dus we kunnen na deze de stiefmoeder nog veel meer stiefmoeders. Ja, ik ga allerlei andere thematiek. vormen van buitengaatsmoederschap doen. Want ik dacht ook, ja, schoonmoeders, die ja. hebben ook zo'n oh, kwade ja. reuk. Of ja. pleegmoeders, ja. oh, ik kan weer jaren voort. Heerlijk vooruitzicht is dat toch, voor de, voor de liefhebbers, toch? En voor mijn leven. En ja, voor jou ook trouwens. Ook. Ja. <lacht> Goed, het is Stiefmoeder uitgekomen bij Uitgeverij Podium. Er is ook een uh, verhalenwedstrijd uh, aan de verbonden. Dan moet u even naar je Dankjewel. En Hansen, hartelijk jager, ook bedankt. Straks uh, na het journaal van 4 uur meer over All Stars onder andere. Avro, wat doe jij uit op 10? 10?